10 uur. De Radio 1 Sportsover. Herman van der Zand en Robert Meder. Ja, het laatste uur van uh, de 13 uur sportsover van vandaag. En was het moord of was het een overdosis drugs? In Londen is het lijk gevonden namelijk van een schatrijke vrouw. En voor wie nog wel moet werken voor zijn geld? Wanneer mogen we van de Eerste Kamer dan met pensioen? Eerst het nieuws van de NOS. Hier is Dorenmegens.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 In een reactie stelt de Nederlandse politieacademie... dat Nieuwsuur onjuiste informatie gebruikt... en dat het programma niets doet met de gegevens... die het van de politieacademie heeft gekregen. Al voor de genocide in Srebrenica... dreigde de Bosnisch-Servische oud-generaal Mladic burgers te laten doden. Dat heeft oud-officier Harland van de VN Vredesmacht verklaard... voor het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. Hij is de tweede getuige in de zaak... en de aanklagers beschouwen hem als een sleutelfiguur in het proces. Volgens Harland wilde Mladic bijna iedereen in de enclaves doden omdat moslims weigerden een groep Servische krijgsgevangenen vrij te laten. Nederland moet Curaçao dwingen de begroting op orde te brengen. Het college Financieel Toezicht adviseert aan de Rijksministerraad... om Curaçao een zogeheten aanwijzing te geven... omdat het begrotingstekort over 2011 160 miljoen gulden hoger uitviel. Eind vorige maand diende premier Schotten een plan van aanpak in bij het college. Dat heeft dat plan als onvoldoende beoordeeld.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 Je houdt van je huisdier? Dus kies je Beavar topkwaliteit, zoals Fipro Dog en Vipro Cat tegen vlooien en teken met Nil, het best verkochte antiflooienmiddel. Beavar. De mensen die van dieren houden, Beavar. Beavar. Bij de dieren speciaalzaak, De mensen die van dieren houden, Beavar. Is dit het moment? Dit is het moment. Want een prachtige etappe naar Boon en dan het hotel De Luxe Lunch met wijnproeverij. Hoelala, la la.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 Onze verslaggevers in Frankrijk gingen vandaag op pad met twee renners. Rob Ruijg en Lieve Westra hadden immers een rustdag. En welk fragment kiest Tom Boot voor de Sportzomer Top 5? En verder nog de gast Midden-Oosten expert Petra Stine en Peter Paul de Vries. Hier zijn Herman van der Zand en Robert Leder. Ja, Een schandaal in Engeland. Eva Rousing, een van de rijkste vrouwen van Groot-Brittannië, is vandaag doodgevonden in haar huis in Londen. Gisteren werd er een verdachte in de zaak opgepakt die in het bezit was van drugs. Het zou gaan om de man van Iva, Hans-Christian Rousing. En hij wordt inmiddels verhoord door de politie. Contact nu met correspondent Anne Sane. Goedenavond. Goedenavond. Is al bekend uh, wat de doodsoorzaak is van Iva Rousing. Nee, dat is nog niet bekend, maar daarover wordt wel wat druk gespeculeerd. Eva zou overleden kunnen zijn aan een overdosis drug, maar het zou in principe ook kunnen gaan om moord. Daarover is eigenlijk gewoon nog niks bekend. Uh, de Britse politie heeft het steeds over een onbekende doodsoorzaak. En ze hebben zelf nog niet eens uh, iets gezegd of het wel echt om Eva gaat en om, om haar man ook zou gaan. Hm. Uh, maar hun huis is wel afgezet met uh, politiedint. En politieagenten houden de wacht voor hun deur. Dus het zou heel onwaarschijnlijk zijn als ze er niks mee te maken zouden hebben. Nee, uh, en die Eva en, en Hans Christian, dat zijn niet zomaar mensen hè? Nee, de vader van Hans-Christian Rousing is de oprichter van een multinational. Die heet Tetrapek. Een bedrijf dat bekend is geworden door het maken van kartonnen melkbakken. Daar is de familie heel enorm rijk mee geworden. Eva en haar man zouden zo'n 5 miljard euro erven van de familie. Maar het lijkt wel een beetje buitenbeentje te zijn van de familie... Want het is niet de eerste keer dat het echtpaar in aanraking uh, is gekomen met drugs. In 2008 is uh, Eva Rousing en haar man aangeklaagd... voor het uh, bezit van cocaïne en heroïne. En Eva zou ook drugs, uh, de Amerikaanse ambassade in Londen, hebben binnengesmokkeld. Um, daarop kreeg ze toen een waarschuwing. Maar het is dus zeker niet ondenkbaar dat deze, haar, haar dood met drugs te maken zou hebben. Nee. Uh, hoe, hoe, hoe lagen zij in de Engelse jet set? Nou, ondanks de eerdere schandalen stonden ze wel bekend als voor hun liefdadigheid. Ze gaven veel weg aan goede doelen. en Ze zouden zelfs een organisatie hebben opgericht die jonge mensen van de druk ze af moest houden. Dus dat is wel uh, opvallend. Ja, uh, filantropen dus. Uh, uh, ze steunen de goede doelen, maar uh, af en toe ja. in aanraking met drugs. Dat, ja, uh, zelf konden ze er niet goed van afblijven, lijkt nee, het. Uh, daar smult de Engelse pers van, kan ik me voorstellen. Ja, de, de BBC bracht het inderdaad wel als breaking news. En tabloid kranten zullen er inderdaad van smullen. Uh, vandaag is er ook nog een andere moord groot in het nieuws. Dus het, is, het overheerst niet helemaal. Maar het is ook nog maar afwachten wat er precies uh, gebeurd is. Ja, oké. Okay. Nou dan gaat uh, de komende dagen zullen we er ongetwijfeld meer over horen uh, bij jou vandaan uit Londen. Dankjewel, correspondent Anne San. Elke dag van 10 uur s ochtends tot 11 uur s avonds. de Radio 1 Sportzomer van 2012. Ja, de eerste Kamer die uh, zal naar verwachting vanavond nog instemmen met verhoging van de AOW-leeftijd. Dat gaat dan uh, vanaf volgend jaar jaarlijks in, in stapjes van een maand en later van twee maanden omhoog tot in 2023. Hoe uh, heb jij dan, Herman? Reken maar even uit. komt we straks terug. En Daarna moet hij nog met levensverwachting moet hij mee blijven stijgen. Uh, dan moet laten ik nog we nog 23 jaar. Ja, laten we even naar een voorstander luisteren. Jos van Rij van de VVD. Voorzitter, de conclusie van de VVD-fractie is glashelder. De uiterste houdbaarheidsdatum van de pensioenleeftijd is verstreken. Ja, dat is uh, duidelijk. Peter Paul de Vries, is dat zo? Uh, ik denk het wel. Uh, volgens mij was vorige week dat we uh, konden noteren... dat we 3 miljoen uh, gepensioneerden hadden in Nederland. En dat de verhouding tussen mensen die gepensioneerd zijn... en mensen die werken nu 1 op 2 is. Dus je merkt gewoon dat mensen ouder worden... En, in 1957 hebben we afgesproken dat het 65 jaar is. En inmiddels worden we gewoon veel ouder. En zijn we, als we 65 zijn, zijn we er aanzienlijk beter aan toe dan vroeger. Ja, dit zien we al heel lang aankomen, dat dit ja, gaat kost, gebeuren natuurlijk. Het zijn gewoon de kosten van de vergrijzing die je moet betalen... die op een gegeven moment onbetaalbaar worden. En dan moet je maatregelen nemen. Nou, hadden we in eerste instantie... dat was een beetje uh, voor de, uh, laat ik, zeggen, ik zou zeggen, de tweede eurocrisis... Uh, uh, hadden we bedacht dat het elk jaar een maandje zou gaan... en dat het al 24 jaar zou duren. En op een gegeven moment dacht ik, nou, toen was ik 43. Toen dacht ik, hé, hey, het gaat eigenlijk over mij. Uh, plus 24 kom je op 67. Maar ik denk dat het heel logisch is dat het gewoon veel sneller wordt uh, doorgevoerd. Mm. En het is niet echt iets van links of rechts. Want ik denk uiteindelijk dat dat Koendersakkoord. met uh, ook D66 en GroenLinks, die hebben ook gewoon het realisme gehad... om te zeggen, ja, dat moeten we sneller doen. Het is een beetje een raar schema geworden. Dus eerst gaat het... Per maand omhoog en dan twee maanden per jaar en dan op een drie maanden en dan ben je om in negen, of in 2023 ben je daar. De discussie is volgens mij ook niet zo of dat sneller moet... maar vo vooral of het technisch haalbaar is om per 1 januari te doen. Volgens mij was dat het grootste punt ja. in de Eerste Kamer. Nou was er een pensioenakkoord tussen de bonden en de werkgevers. Uh, dit plan uh, trekt ze daar dan niet van aan en, en gaat veel verder. Uh, de PvdA is woedend en zegt letterlijk... de overleg economie is geen wegwerpartikel. Uh, Han, Han Noten zegt dat, senator. heeft tien punt, wat vind jij ervan? Nou ja, ik denk uiteindelijk dat uh, de overleg economie... We, we, hebben, we hadden een beetje een cer economie waarbij... Elk heet hangijzer in Den Haag naar de SER werd eh, toe gedirigeerd En die moesten dan een studie naar doen en dan kwam er een halfbak compromis uit. En je ziet steeds vaker nu dat die SER wat uitgespeeld is. Die vakbonden hebben natuurlijk een heel, heel, heel moeilijke tijd om hun bestaansrecht te bewijzen. En dat betekent dat de SER ja, een steeds mindere rol krijgt. Ik denk dat dat gewoon uh, de realiteit is. En um, dat zal de PvdA niet leuk vinden. De PvdA vindt het eigenlijk het meest vervelend... dat ze natuurlijk niet in dat Koulous-akkoord zitten... en dat er buiten hen om een deal is gesloten... waar ze, ja, waar ze toch uh, um, uh, aan gebonden zijn. Ja, dat is vervelend. Peter Stine? Ja, dat AOW-verhaal is één deel, maar dat is volgens mij ook... als je ziet dat geloof ik 1 miljoen Nederlanders zelfstandig ondernemer zijn, ZZP'er. En als je ziet hoe weinig van die mensen maar eigenlijk aan pensioenopbouw doen... Dus ik denk dat er een hele andere discussie moet komen over hoe wij onze pensioenen straks uh, gaan financieren. Mm -hmm. Nou ja, dat, dat, uh, we zien natuurlijk al wat er, wat er gebeurt, want uh, de pensioenfondsen... Uh, uh, uh, die hebben niet meer een 100% of 105% dekkingsgraad... die ze mm -hmm. eigenlijk moeten hebben. Uh, dat betekent dat uh, pensioenen niet meer kunnen worden geïndexeerd. Dus we, we lopen aan alle kanten tegen de problematiek van, van, van vergrijzing aan. En veel meer uh, ouderen... Ja, daar moet je op een gegeven moment reëler reële in zijn. De burger zal steeds meer zelf moeten doen. En het zal minder riant worden. Ik denk dat dat, gewoon een, uh, dat dat gewoon een feit is. Ik vind ook dat er een positieve kant is. Want er zijn heel veel mensen, die uh, 60 plus, 65 plus... die eigenlijk heel graag willen doorwerken maar gewoon minder. En de overheid maakt daar ook niet zoveel ruimte voor. Iemand die twee of drie dagen wil werken... en in een minder betaalde baan dan vroeger... die wordt daar fiscaal echt niet veel wijzer van. Dus je moet ook mogelijkheid bieden voor mensen om langer door te werken. En volgens mij zijn er ook heel veel Nederlanders die dat heel graag willen. Ton is net 65 gepasseerd. Hoe kijk jij er tegenaan, Ton? Nou, ik, ja, het interesseert me eigenlijk niet. Maar ik wil er wel iets van zeggen wat mij verbaast. ik, <lacht> ik, ja, ja, ja, ik ben ik politiek geworden en ik zorg wel me voor mezelf. He, zo simpel is het. He, maar... Uh, wat wil ik ook weer zeggen? Ja. Oh nee, wat ik steeds zo vreemd vind is... die hele ouderdomsproblematiek had men 40 jaar geleden al kunnen berekenen. 30 jaar geleden kunnen berekenen. En waarom wordt men nu volkomen verrast daardoor? Nou, ik denk, het is al veel vaker gevallen. Het zijn Alleen, geen populaire ingrepen natuurlijk. We zien, als, als we de uh, bevolkingsontwikkeling zien... we zien het echt al heel lang aan, ja. aankomen. En het, proble nou, ik zei, het probleem van vergrijzing... laten we er ontzettend blij mee zijn dat we veel ouder worden. Mensen uh, worden gemiddeld, gesproken, meer, uh, meer dan 80. En dat was, uh, dat was in 1957 echt anders. En, ja, en, en daar, daar komt ook een, een prijskaartje bij kijken. Maar... Ik denk niet dat het onderschat is, maar op een gegeven moment. Uh, uh, het is natuurlijk heel lang goed gegaan in Nederland. En te goed. Dat betekent dat je ja, denkt dat je nog geen maatregelen hoeft te nemen. En door uh, twee crisissen achter elkaar is op een gegeven moment een gat in de begroting ja, geslagen. Maar... En kan je niet meer betalen. Ja, maar goed, dat had je kunnen voorzien. Kijk, ik ben geen politicus. Maar iemand aan de top van de politiek staat. Of waar dan ook. We hadden net over de politiek van de. Uh, top van de rabo. Die presteren eigenlijk ja, niks, wil, want die ja, hadden dat moeten zien. Ik wil even de politie verdedigen. Ik denk dat als je acht jaar of twaalf jaar geleden... in de verkiezingsprogramma's tol, uh, keek... dan stond de vergrijzing er echt al heel duidelijk uh, uh, bij. Het enige is dat we het nu niet meer kunnen betalen. Ja, dat je, was, je zegt twaalf ja. jaar geleden. Het was dertig jaar geleden ja, al, ja. <laughs> Er zijn allerlei bewindspersonen... die uh, de, nou, de 65 al gepasseerd zijn of dichtbij zijn. Dan kun je je al toch afvragen of je in het kabinet... de gemiddelde leeftijd van het kabinet, afgelopen kabinet... of het uh, dimissionaire kabinet dat is 54. hebben gevoeld. Uh, dus ja, ze zitten ook wel heel erg over hun eigen verhaal uh, te beslissen natuurlijk. Maar ik ja. hoop toch dat we daar ook wat verjonging zien. Ik wil niet aan ageism doen, maar uh, het wordt toch ook tijd... dat die establishment een beetje doorbroken wordt. Ja, even, we gaan even naar een andere mening luisteren. PVV'er Rijnette Klever. Als Nederlanders steeds ouder worden, zal er ongetwijfeld een moment komen... waarop de AOW-leeftijd moet worden verhoogd. Dit moment is wat ons betreft echter niet nu. Nou, hm. het kan nog wel even door. Ja. Nou ja, we hebben dus net de discussie waarom zien we nou niet aankomen en nou krijg je precies het antwoord. Je wil eigenlijk zo lang mogelijk uitstellen dat je die pensioenleeftijd moet verhogen. Nou, ja. eh, PVV die bestaat nog niet zo lang, dus die willen nog eventjes op het oude standpunt zitten. Ik denk gewoon dat het niet haal, haalbaar is, en dat je het gewoon eh, snel moet doen. Ik zou liever nog sneller hebben, maar kennelijk is dat niet haalbaar. Maar toen ze in Frankrijk, hè? hebben ze gewoon gezegd, pat boom. Ja, maar dan, dan verlaagd. Ja, dat is toch um, uh, dat is toch wel een bijzonder land, uh, Frankrijk, dat ze dat soort dingen kunnen doen. Uh, en, en de arbeidsweek op 35 uh, uur zetten, daar maak je de economie echt niet sterker mee. Maar kun je ons niet een financieel advies geven, nu we toch hier zo zitten? Jij weet er veel meer vanaf. Je bent midden 40 en je wil een beetje goed voor je pensioen zorgen en je weet dat de overheid het niet gaat doen. Hoe doen we dat? Je moet er een beetje bij sparen en een beetje bij beleggen. Beleggen? <laughs> nou ja, ik, ja <laughs> okay. natuurlijk. Maar ik, ik, ik denk uiteindelijk dat mensen de eigen verantwoordelijkheid moeten, moeten nemen... en niet alleen naar de overheid moeten kijken of naar een werkgever die pensioenopbouw... Uh, uh, ja, uh, doet. Begrijp ik maar wel ik dat moet, de PvdA zegt van voor onze achterban is dat makkelijk gezegd. Maar de gemiddelde Nederlander. De gemiddelde Nederlander weet helemaal niet wat hij voor pensioen heeft opgebouwd. En uh, uh, tegen de tijd dat hij uh, in de buurt van de 65 is, gaat hij eens in al die ingewikkelde papieren kijken. Dan schrikt en, denk, zich rot, en dan wellicht. schrikt hij zich rot. Maar en, zit jij er zelf bovenop? En, ik zit er zelf helemaal niet bovenop. Ik heb zelf op een gegeven moment ook. Ik dacht, hé, hey, heb, heb ik maar zo weinig opgebouwd? Kon je de papieren uh, vinden trouwens? Ik kon de papieren wel vinden. Ja, okay. en, uh, nou, ik, ik, heet... ik ken niemand die zalt. Financiële geletterdheid. Maar, geletterd maar heb je nou helemaal gewoon? Nou, ik zeggen, als je als 30 jaar aan het werk bent, dan ga je toch niet denken van. En wat krijg ik als ik 65 ben? Dan ga je gewoon, ben je gewoon vrolijk aan het werken. Ja, en, da, en, en dan wordt er ook helemaal niet zoveel in het pensioenfonds uh, uh, gestopt of in die pensioenpost. Ja, en al die gescheiden mensen komen er dan achter dat een deel van hun AOW uh, ook nog gewoon naar de eerste of, uh, eerste ja. of de tweede echtgenoot is. Ja, maar ik, ik denk uiteindelijk. Ja. En dat is ontzettend moeilijk. Pensioenen is gewoon een moeilijk onderwerp. En de meeste burgers, het, de meeste Nederlanders, willen het niet weten. Ik denk dat je er toch in moet interesseren, want op een dag wordt het belangrijk voor je. Ah, dit is een plaat met een verhaal, Robert. Nou, moet dat? Ja, vertel het even. Nou, toen we, eh, rond de Spelen van Sydney 2000 hadden we, een, had er, heel veel mensen hadden een nachtprogramma bij ons. Want eh, door tijdsverschil natuurlijk, hoef ik het niet uit te leggen. En toen moesten de presentatoren zelf een plaat uitzoeken. Dat was dan eh, leuk, om dan elke keer als je begon met dezelfde plaat te beginnen. Gewoon twee weken lang. En, en ik, jij... had, ik had deze plaat uitgestoken. Ja, ja. Dus. God, sweet memories. Ja, mooi verhaal zeg. Ja, dat vind ik wel. Ja. We gaan naar uh, Pim Marks. Goedenavond Pim. Ik ga even uitleggen waarom we je aan de lijn hebben. Uh, jij bent een van de regisseurs van de NOS, uh, de hoofdredactie van de NOS. Uh, we hebben vandaag een bijeenkomst gekregen. Uh, waarin uit werd gelegd wat we, al, wat we als NOS allemaal gaan doen bij de Olympische Spelen. En daar kregen wij te horen dat jij uh, gevraagd bent door het Internationaal Olympisch Comité. om een paar sporten in beeld te brengen. Het moet een ongelooflijke eer zijn om daarvoor gevraagd te worden, lijkt mij zo. Dat is zeker een enorme eer. We moeten wel even uh, ietsje nuanceren, want uh, de NOS is gevraagd. Uh, en aangezien ik deze sporten bij de NOS doe, uh, uh, ga ik die vervolgens doen. Maar het, is, het, het gaat om eigenlijk het, het, het, het teamwork wat we hierin laten zien. En dat, uh, dat is eigenlijk een club waarmee we dat uh, doen. En in ieder geval een wat grotere club dan normaal. Want het, het, het mag allemaal meer en, uh, en uitgebreider. Maar het is, uh, de, we zijn als NOS gevraagd hiervoor, ja. ja. En welke sporten ga je doen? Um, we beginnen met het wielrennen. Uh, de wegrace uh, zoals het heet en uh, de tijdrit. En vervolgens uh, hebben we nog het snelmandelen niet te vergeten. Uh, en vervolgens de marathon. En nee. dat pakketje is samengesteld omdat het alle drie uh, start en finish op de mall. De brede straat voor Buckingham Palace. Mm -hmm. uh, um, dezelfde regiewagen daarvoor wordt gebruikt. Dus in de agenda past dat snelwandel is natuurlijk niet helemaal ons sport. Ik geloof dat er precies één Nederlander is die er aan doet. Maar in ieder geval, dat hoort hier wel bij. Ja, nou is het zo hè, dat er bij het schaatsen bijvoorbeeld, kan ik me herinneren... ...dat er nieuwe geitjes waren als een cameraatje in het ijs bijvoorbeeld... ...om er even wat te noemen. Jij zegt net van, ik krijg misschien wel wat meer geld ter beschikking om, uh, om wat mee te doen. Gaan we ook nieuwe geitjes in de beeldregistratie zien? Bij het wielrennen bijvoorbeeld? Ja... In zekere zin wel. Tenminste, er waren een paar uh, pogingen ondernomen. Uh, het is niet zo, overigens, dat, de, dat die zakgeld aan, aan ons toe wordt bedeeld. Maar wij uh, krijgen productiemiddelen, zoals ze het noemen. Ze dus zeggen van, nou, dit, zijn, dit zijn de camera's. En, uh, en uh, hiermee kan je het gaan doen. En vervolgens ga je uiteraard in discussie... Uh, waar je ze dan precies gaat neerzetten, enzovoorts. Maar er, zijn wel, uh, er wordt uitgebreid over nagedacht door OBS. En OBS is de productiemaatschappij van het IOC. Die zitten overigens in Madrid... Uh, dat heeft een wat lange historie. Maar in ieder geval, uh, een van de dingen die ze bedacht hebben... is uh, dat er twee uh, wagens zijn. Uh, twee soort uh, diepachtige wagens... Waarbij die alle twee uitgerust zijn met twee camera's. Uh, er zit een uitschuifbare mast van vier meter op het dak. En daar hangt een bolcamera aan. Uh, Zo'n bol die ook onder helikopters hangt, zeg maar. En die uh, behoorlijk stabiele beelden geeft. En die mast kan tot vier meter omhoog dus. Dus het geeft een mooi overzicht, bijvoorbeeld bij de marathon... Uh, hoe dat allemaal loopt. Maar achteraan de wagen hangt eigenlijk het, uh, het meest speciale cameraatje. Dat is de, de, de zogenaamde high speed. Wat je ook bij het voetballen bij het EK hebt gezien. Dat zijn die zeg maar, extra super slow-mo's die ze geven. Die hele langzame slow-motions. Uh, waarbij je echt de spieren ziet pompen. En de, de waterdruppels uh, langzaam ziet wegspatten enzovoorts. En die hangt achter de wagen. Um, en die kan ook omhoog en omlaag, maar die kan vooral heel laag. Dus waarbij je zeg maar, even de voetjes kan laten zien, maar ook de gezichten in de super slow motion. En dat, uh, dat beloofde heel mooi te worden. Ja. Heb je dat hele parcours al gereden, Pim? Uh, ja, één uh, uh, keer overigens, een jaar geleden. Uh, het wielrenparcours hebben we gereden. En uh, daar viel vooral op dat er echt veel bomen waren. Dat levert ook veel problemen op. We kunnen niet alle beelden maken die we willen. Dan, Dan zeg er je twee niet van helikopters boven met die kamer. moet weg, die we moet weg. We hebben allemaal in Nederland met één helikopter. Dus nu hebben we er twee, dat is hartstikke mooi. Alleen een groot deel is begroeid met bomen. Dus we zullen niet zo heel willen zijn misschien met die helikopters. Ja, dus zegt dus helemaal net, dat, nou die, die weg, die weg en die weg. Uh, precies. Dus dat uh, ja, uh, uh, kan te Maar het uh, ja. Box dat is een heuvel die ze negen keer doen, die is echt helemaal begroeid. Daar zijn ze lang mee bezig geweest, de mensen van de productiebedrijf van het IOC... om die bomen weg te krijgen of desnoods te snoeien, want uh, weghalen is al helemaal uh, uit hun boze. En toevallig kreeg ik vandaag een mail uh, via via toegestuurd uh, de, door de, uiteindelijk de producer. En die gaf aan van, nou dit is de reden waarom het niet mag. En dat zijn onder andere uh, veldmuisjes kruipen van de ene kant van de straat naar de andere via die bomen... Die pakken moeten in stand blijven, want deze veldmuis is een beschermde diersoort op Box Hill. En dat geldt overigens ook nog voor een miersoort. En als je nog verder wilt, heb we nog een paar planten in de aanbieding die, die niet vertrapt mogen worden op Box Hill. Dus alsjeblieft, of we daar alsjeblieft maar voorzichtig mee willen zijn. De hele Engelse flora en fauna komt straks voorbij in de. In de weg rit. Dat nou, is ongeveer een suggestie die ons gedaan. is. Ja, als je dat weet die kan zien, dan uh, kan je, kan oh, je misschien een deze. super slomo van een muis die uh, <laughs> ja, naar een andere tak springt. Ja, Zover zo, zo zal die lopen, maar de helikopters die uh, hangen voor een klein deel. Uh, ja, voor een deel van het parcours in ieder geval voor niks. Ja, uh, maar Pim, nog heel even: de, de NOS wordt dus gevraagd om uh, het wielrennen, het snelwandelen en de marathon in beeld te brengen. Ja. Waarom wordt waar is de NOS dan zo goed in dat, dat de NOS door uh, het IOC wordt gevraagd om dit te doen? Ik, kan, ik, ik heb ze niet gevraagd waarom wij er specifiek voor gevraagd zijn. Wat, ze, wat wel bevalt aan nou, wat de denk manier je? waarop we het doen, is. Uh, de manier waarop we uh, het verhaal, uh, het journalistieke verhaal vertellen. maar ook het dramatische verhaal kunnen vertellen. Uh, hoe doe je dat dan? Het is eigenlijk proberen die, uh, die, die, die dingen te zien. die soms niet opvallen, maar daarvoor het, het goede oog en vooral het goede camera-oog te hebben. Dus je moet cameramensen hebben en ook motorrijders, heel belangrijk, die, die, uh, waar die kamermensen achterop zitten... die heel goed uh, het peloton kennen, die heel goed precies weten wie, wie ze waarin moeten hebben... die eigenlijk ontzettend goed uh, ingevoerd zijn in de inhoud van die, uh, van die race. En dat kunnen ze. En dat kunnen ze eigenlijk. en uh, uh, Ik denk ook vooral omdat we in Nederland gewend zijn om met eigenlijk minimale middelen die koersen in beeld te brengen. Ja. Een live koers van de Goldrace, Gold Race, dat gaat wel met... Uh, uiteraard meerdere camera's. Maar er worden ook veel eendags koersjes uh, met één motor en één cameraman gedaan. Ja, ja. En die zijn gespecialiseerd om uh, op het juiste moment voorin te zitten. Op het juiste moment de aanval uh, mee te gaan. Op het juiste moment weer achterin te zitten. Uh, en dat kunnen ze allemaal goed. Ja, dus ja. Uh, op die manier hebben we eigenlijk een team uh, die beho wat behoorlijk uitgebalanceerd is om dat te doen. Ja, nou... Mooie klus. je uh, Pim nog wat vragen? Ja, Pim, je mag... Maar Tom Boots, wil je één korte, korte vraag? Eén korte vraag. Je vertelt de reden waarom ze jullie uh, gevraagd hebben. Maar kunnen andere landen en andere televisiemaatschappijen dat niet? Ja, natuurlijk wel. Ik denk dat de, de, de, de Fransen laten natuurlijk nu zien in Frankrijk... Uh, hoe fantastisch ze dat wielren in beeld kunnen brengen. Uh, die Tour is natuurlijk geweldig in beeld. Uh, mede omdat bijvoorbeeld die helikopters daar wel heel laag mogen vliegen... wat overigens in Engeland niet mag... Dat er meerdere landen zijn die het kunnen. Uh, de, de, de Fransen zijn uh, drie weken lang met die tour bezig, wat een behoorlijk absorberend klusje is. Dus ja. ik denk dat dat in ieder geval niet logisch is om uh, een, uh, een uh, ook tamelijk absorberend klusje of een tijdrovende klus als de Olympische Spelen te gaan doen. Dat is, uh, er zit behoorlijk wat voorbereiding aan. Ja, duidelijk. Goed, dankjewel uh, Pim Mars. Succes met de voorbereiding richting uh, de Olympische Spelen. Dankjewel. We gaan zo uh, langzaam uh, afscheid nemen van onze gasten. Uh, Peter Stine, uh, in augustus, je nieuwe boek? Na de verkiezingen. Oh, je gaat nee, het uitstellen? Ja, ik wil ze graag de aandacht Maar je uh, wilt geven natuurlijk ook de allerlaatste ontwikkelingen in de Arabische wereld nou, erin het hebben. Het houdt voorlopig niet op, dus uh, ik zal wel een nieuwe versie moeten uitbrengen begin volgend jaar. De, de, de tweede druk ligt eigenlijk ja. al klaar. Ja. Ja. Dan heb ik weer een mooie excuus om naar Cairo te gaan. Ja. Hoe gaat het met de Twitter, er, trouwens? Ja, uh, ik hoor wel hoor. een telefoon uh, Hashtag, uh, Ja, ik hoor ook een telefoon. Hashtag uh, R1 sportzomer En dan even uh, de tweet van ja. Petra even doorsturen. Uh, uh, goed, Peter Paul. Uh, nou, ik met me uh, trekken over de skype uh, als, als Petra nog iets kan zeggen over de achtergrond van Olé. Want dat vond ik dan wel oh, heel erg. Ja. Oh ja, volgens de overlevering uh, is Olé, eigenlijk, uh, komt dat van Allah. He, dat uh, Allah werd in de middeleeuwen uh, in Spanje uh, gebruikt als uitroep van vreugde. Zo was wij wel eens zeggen: Jezus. Nou, ze dus Allah, en dat is olé geworden. Dus als wij de massaal roepen wij. Ole, ole, ole, ja, ik zeg de dan. islamisering van het voetbal, jongen, daar zou ik me maar eens zorgen over gaan maken. Goed, speterpaal, dankjewel uh, voor je, uh, je komst. Uh, de vraag was dus: nog geen nieuws over Sky nog, geen nadere mededelingen. Geen, nee. geen nadere mededeling. <tomstiging> goed, okay, goed, <tomstiging> ik heb mijn vingers er al aangebrand. <tomstiging> ja, het was ja, mijn mening, sorry. <tomstiging> sorry. <tomstiging> goed, we gaan Tom, uh, Tom Boot, die blijft nog even zitten. Want hij gaat aan de slag met onze top 5. De Radio 1 Sportzomer top 5. Ja, nou, wat zijn volgens onze gasten de bijzonderste sportfragmenten van deze Sportzomer. Die hoor je elke dag in de top 5. Gisteren zette CDA Politica de nummer 2 van de lijst Mona Keizer de uitschakeling van Oranje op het EK in de lijst. En daarom klinkt die top 5 nu zo. Fragment 1. Motte Lieto de bal op balletje. Ja. 2-0! Ja, nou ja, als Renate het heeft over momentjes, dan is dit wel een momentje, zeg. En nu.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 Um, I could never have done this without you, Esther, and Val, when you were with me in the hospital. So thank you so much. And you too, Isha. You were there every day. So thank you. Fragment 4. Kan Van de Vaart schieten van 20 meter. Van de Vaart op! Ja! zit Raphaël Van de Vaart zet oranje al na 10 minuten en een half vol seconde op 1-0. En fragment wij. Service is goed, het is een ace en die Murray wint. Wat een uh, prachtig slot. Wat heeft hij dit uh, goed gedaan op eigen service. En uh, hij doet het gewoon weer. Voor het vierde jaar op rij bereikt hij de halve finale. De ja, meeste fragmenten spraken voor zich. Nummer drie, uh, daar moet ik misschien even de luisteraars bij helpen. Dat was Serena Williams. Uh, zij haalt uh, tijdens haar bedankspeech naar haar winst op Wimbledon. Die gaat er toch niet uit, het omboot. Nee, die gaat er niet uit. Nee. Moet ik vertellen wat erin komt of wat eruit Nee, het wat Ik denk Murray. En uh, die Murray wint. Ja, we zijn zo met nederlaag... Uh, uh, he, het EK, met uh, Tour de France nu. Nee, dus laten we Murray. Halve finale is mooi, maar ja. hij heeft de finale niet gewonnen. Oké, okay. Murray eruit. Um, wat doe je erin? Nou, degene die de finale wel heeft gewonnen natuurlijk. Hè. En dat is Federer, maar dat is toch wel een bijzondere man, hoor. Hij won uh, de Wimbledon-titel, is al heel wat. Dan de zevende is dat voor hem. Hij staat weer nummer één op de wereldranglijst. Het is de zevende Grand Slam-titel. En hij wordt beschouwd als de beste tennis aller tijden. Dus die moet erin en die blijft erin. Voorhand Federer, hij gaat naar het net. De pazing is uit! Ja! Federer wint zijn zevende titel. Ach, ach, ach, wat een feest. <laughs> hij kust het gras. Iedereen lacht in de spelersbok. Federer, de grote kampioen. Ja, en hij blijft erin, zei je, toen. Dus uh, nou, ja. voor, de, voor de mensen die nog... Uh... Ja, het is zo uniek. In het tennis is het toch een mondiale sport. Maar gewoon het sport in het algemeen. Oké, okay. dank uh, voor jouw aanwezigheid hier. Dank voor jouw toevoeging aan de top 5, die weer een uh, stukje mooier is geworden vanavond. Eén minuut over half elf. Jury Stubernitski is hier met de hoofdpunten van het NOS-nieuws. In Egypte ontstaat mogelijk een juridisch gevecht om de macht... dat maanden gaat duren. Want het constitutionele Hof heeft vanavond het decreet ongeldig verklaard... waarmee president Morsi het parlement bijeenriep. Het besluit van het Hof komt niet onverwacht. Eerder bepaalde het Hof dat het parlement moest worden ontbonden en de militaire raad stuurde daarop het parlement naar huis. Met zijn decreet ging Morsi daar weer tegenin. Geldproblemen voor de Nederlandse politieacademie, meldt nieuwsuur. De ondernemingsraad en de raad van toezicht op de politieopleiding... keuren de begroting van dit jaar niet goed vanwege miljoenen tekorten. Volgens de OR worden de problemen veroorzaakt... doordat er minder studenten zijn en er minder geld komt van het Rijk. En in Londen is een van de rijkste vrouwen van Groot-Brittannië doodgevonden... Miljardair Eva Rousing is volgens Britse media bezweken aan een overdosis drugs. Haar man zou kort voor de ontdekking van het lichaam met drugs zijn betrapt en is opgepakt. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Zomer. Er zijn uh, grote ontwikkelingen in onze sportieve tijd voor tijd quiz. Ja, steeds meer presentatoren gooien het bijltje erbij neer. Maar ik niet. En ik ook niet. Goed, we gaan naar uh, de ronde van Polen. Uh, Nicky Terpstra, daar hebben we eerder al bericht uh, van binnen gekregen... en ook aan u gemeld. Nicky Terpstra is lelijk ten val gekomen. Als het goed is, zijn we hem nu aan de lijn. Uh, uh, Nicky, wat is er? Uh, goedenavond. Ben je daar? Hey. Ja. ja. Wat is er gebeurd? Ja, het was een... Uh, een uh, het regende en uh, we gingen de afdaling in... en. Uh... Ik zit in de van mijn ploegmaat Tom Bonen en uh, voor zijn neus viel er iemand. Hij ging daar overheen en ik probeerde ze te ontwijken en ik uh, gleed onderuit Ja, en toen? Ja, ik ben opgekrabbeld. Na, na vijf minuten pijn, pijn, pijn bijten ben ik opgekrabbeld. Maar uh, ja, na een paar kilometer ben ik toch gestopt omdat ik uh, de pijn te veel was. Ik ja. ben ik naar het uh, Poolse ziekenhuis uh, gebracht. En daar zijn allemaal foto's gemaakt. En uh, ze zeggen dat er niks gebroken is. Dus dat is uh, het enige positieve dat ik eruit kan vinden. Maar uh, de schaafhonden zijn heel erg diep. En uh, ja, ik ben net terug in het hotel gekomen. En daar heb de, de dokter uh, alles gehecht. Want in dat ziekenhuis uh, bakte ze er niks op. Ach jeetje. Uh, heb je dan ook weer net weer. W vertel even precies wat je, wat je dan hebt. Waar, waar heb je pijn en waar zit het? Eh. Uh, beginnen mijn enkel die is geschaafd en uh, ja helemaal beurs. Dan mijn knie, die is gewoon uh, ja, heel diep geschaafd. En dat is nu ook gehecht. Uh, ja, en Dan op mijn heup. Mijn schouder en mijn elleboog. Oh. En uh, mijn elleboog moest eigenlijk ook gehecht worden, maar uh, ja, dat was te laat dat we terugkwamen in het hotel. Zeg, dan, dan moeten de Olympische Spelen door je hoofd uh, geschoten zijn. Ja, nog steeds, want ik weet nog niet. Uh, ja, hoe het verder gaat met herstel. En mijn sleutelbeen doet ook nog pijn. Dus ik ga morgen in de naar het ziekenhuis van de ploeg. En daar gaan we echt goed checken wat er allemaal aan de hand is. En wat de schade is. En dan weet ik ook weer hoe ik ervoor sta. Want nu weet ik niks. Er zijn toch foto's gemaakt? Hebben ze op de foto iets kunnen zien van je sleutelbeen dan? Ja, maar ik vertrouw het ziekenhuis niet Nee? Waarom niet op basis waarvan? Nou, omdat ze uh, mijn knie niet goed hebben schoongemaakt en niet hebben gehecht. Bijvoorbeeld. En, uh, en je ziet gewoon dat mijn schouderbeen dat het daaromheen zeker zo dik is. Dus het, het hoeft niet zo te zijn dat mijn schouderbeen gebroken is, maar uh, er liggen nog een heleboel spieren en pees omheen. En wat daarmee aan de hand is, uh, ja, moeten we maar eens uitzoeken. Ja, maar wat zegt je gevoel? Ja, ik ben niet enthousiast. Nee, dat snap ik. Ja. Dus... Uh, nou ja, kijk, alles doet pijn op de ogenblikken. Uh, we zullen morgen wel zien. Ja. Dus uh, geen mooi debuut in je Nederlands kampioenschap Nee, inderdaad. Ik uh, was heel blij met het shitje. Spikst je shit, je maakt nou weer kapot. <laughs> ja. <laughs> nou, ja. Heel veel, heel veel... Uh... <laughs> ja, gelukkig kan je ja. nog lachen. Je hebt nog Volgens mij moord. heb je er nog wel één liggen ergens. Ja. Ja ja, ja, ja, ja, Nou, uh, goede reis naar huis. Hoe ga je? Vliegen of met auto? Nee, ik ga vliegen ja vliegen nou ja goed morgen ja nou laten we morgenavond uh, bellen we je kan ik niet uitsluiten bellen we je nog even om te horen hoe het met je is ja is goed Hou hoi hè? ja bedankt doei give me a second I I need to get my story straight my friends are in the bathroom getting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 No, I know. We Are Young van de Amerikaanse band, die heet Fun. Op de rustdag in de Tour de France stelt iedereen zijn knopen, zoals ze mooi heet. Vakant solairenner Lieve Westra reed gisteren een behoorlijke tijdrit. Vandaag werd hij onder handen genomen door zijn fysiotherapeut. En onze verslaggever Steven Dalewoud, was erbij. MUZIEK On paper, it uh, seems favorable to me. Oh, Very good. Ja, helemaal verrot. Wat je denkt. Zolang het niet bloed, dan kan het behouden blijven. Was je what you call today story? Ja, klassement, dat uh, is wel voorbij. Oh, maar zegt hij dat je prijs weer niet haalt in. Dat is wel moeilijk. In een klein uh, kamertje in, uh, in de Campaniel Hotel. Daar uh, brengt de vakantie-leiploeg de rustdag door. Leo Westa, je ligt op een, uh, lig op een strijkplank. Uh, ja, daar lijkt het wel op. Hè? Maar uh, ja, nee, ik, uh, ja, ik uh, lig er even bij en ik word behandeld. Uh, ja, Na mijn uh, drie valpartijen is het wel even nodig. Ja. Door Jooslav Weber. Uh, Jij ja, is het echt zo slecht met hem? Het gaat steeds beter. Hij gaat de goede kant weer op. Wat ben je nu precies aan het doen? Ik uh, zorg dat zijn uh, knieën en heupen uh, straks weer helemaal top functioneren. Zodat hij weer mooie prestaties in kan zetten. Ja, en de muziekje erbij, Leeuwen, is dat jouw muziek? Uh, poeh, ja, ja ik, ik vind alles wel mooi, maar dat is niet, uh, niet echt mijn muziek. <laughs> is het nou fijn of doet het gewoon pijn dit? Ja, een echte massage is wel fijn, maar dit, uh, dit, dit doet pijn. Maar ja, dit, dit moet gewoon even. Dus, uh, ja, ik heb er echt, in het begin echt last van gehad. En uh, nu moet gewoon echt alles los en weer op zijn plaats. Dus uh, ja, het gaat steeds beter. Dus uh, het is de moeite waard. We zijn op de eerste rustdag. Uh, heb je ze kunnen tellen, de valpartijen van jou tot nu toe? Waar, hoeveel waren dat er? Ja, drie. Van mij waren het drie. Dus uh, ja, ik heb er wel meer gezien. Maar uh, ja, drie stuks. Dus uh, ja, vrij hoog. Ja, dat is meer dan je lief is. Ja, ja. Maar ja, ik, ik zit er nog in. En uh, ja, het gaat de goede kant op. Dus uh, gisteren nog een redelijke tijdrit. Dus uh, ja, dat is op zich wel positief. Ja. Je zegt de mensen thuis die volgen de Tour. Je knijpt met je ogen trouwens het doet pijn. Ja, nou ja, dit, dit is... Uh... Hij is nu aan je bovenbenen begonnen, hè? Ja, dit is, uh, dit is niet normaal. Maar ja, ja dat hoort er nog eenmaal bij. <laughs> ja. Zeg, de mensen kijken thuis de Tour de France, die volgen dat op de radio... en die, die zien al die wielrenners. Uh, en ik denk op zo'n rustdag, dan, wordt, dan worden die renners natuurlijk in de watten gelegd. Die zitten in de, in de meest luxueuze hotels. En jij ligt hier op een industrieterrein. <laughs> ja. ja, nou ja, zo is het leven van een prof, dus... Uh... Ja, dat gaat niet altijd over rozen, maar... Denk je wel eens dat ik heb het verkeerde beroep heb gekozen? Nee, nee, nee, nee, nee, ja, nee, het heeft, uh, het heeft ook hele mooie kanten, dus... Uh, en zo slecht is het nou ook weer niet, we zitten, hier, uh, we zitten hier droog, dus uh, ja. Uh, wat, zijn, wat zijn die mooie... Auw, zegt hij. Lucas? <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja auw. Laat je gaan. God, ja, hij hey, maakt me af. <lacht> het beest wordt afgemaakt. Het beest wordt helemaal afgemaakt hier, ja, inderdaad. Jij zegt, er zijn, er zijn ook veel mooie kanten aan. Wat, wat, wat zijn nou de mooie kanten aan deze Tour de France? Uh, ja, echt, echt mooie moet er nog komen. Maar de mooie kant is al dat ik er nog in zit. Dus dat is al heel positief. Want ja, ik, ik heb er ook al heel veel... Uh, die, die zijn gevallen, die zijn al naar huis toe. Dus zo uh, hard ook kunnen wezen. Ja, en de mooie kant is gewoon... Uh, ja, het is gewoon één circus. En het is toch mooi om hier... Uh, weer bij te zijn. En wat zou echt mooi zijn? Ja, de zijn is natuurlijk niet mooi genoeg. Nee, nou ik, moet, ik hoop nog een keer mee te zitten, of twee keer en uh, een keer voor de ritter uh, rijden, klaar. En als je dan naar morgen kijkt, is morgen dan zo'n dag of is dat te zwaar? Ja, het zou kunnen, het zou kunnen. Ik ga het proberen uh, om mee te zitten. Dat is niks wat zeker is. Dus uh, ik heb het uh, een dag voor de tijdrit, dus heb ik het ook geprobeerd en dat lukte. Alleen uh, toen. Uh, er zaten gewoon twee verkeerde mannen mee en anders ben je gewoon weg en uh, dan ziet het er misschien heel anders uit. Mm -hmm. hoe, goed, hoe goed ben je nu? liefhebbers hebben natuurlijk ook gedacht aan hoe jij in dit voorjaar reed, hoe je in Parijs-Nice reed. Daar dat je Wiggins uit het wiel. Hoe goed ben je nu? Ja, dat is een vraagteken. Ja, een vraagteken. Ja, ik, ik weet het niet. Ik kan gewoon bij Vlagen heel hard fietsen. En het is, uh, ik ben heel eerlijk in. Op dit moment is het een beetje, uh, ja, een beetje zoeken en het zijn wat vraagtekens. maar. Uh, ik denk als ik één keer een keer mee zit, dan kan ik denk ik heel raar uit de hoek schieten. Joost Weber. nog even door, hoe lang moet je nog? Aan, aan, aan dit slachtoffer werken. Aan dit slachtoffer, nog een minuutje of tien. En daarna komen er nog drie anderen en dan heb ik ze allemaal gehad. Sterkte ermee. Jo, dankjewel. Godzaven. <laughs> dat zet dat er maar niet op. Oh joh. En dan? De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportzomer. Tijd voor tijd. Ja, zoals iedere dag ook vandaag weer een nieuwe aflevering... van onze sportquiz Tijd voor Tijd. De vraag van vandaag was... Wat is de achterstand van de laatste binnengekomen Poolse renner... op de ritwinnaar in de eerste etappe van de Ronde van Polen? En het antwoord is... De laatste Pool die binnenkwam was Adrian Kurek... met een achterstand van 13 minuten en 54 seconden. Hij kwam als 148ste over de finish van de etappe. Die werd gewonnen door de Italiaan Moreno Moser... Familie Van inderdaad, ja, heb ik van negen. hem gehoord. Uh, Boni van Oosterhout zat er met haar voorspelling... met 14 minuten 6, uh, slechts 6 seconden vanaf... en wint de tijd voor tijd horloge. Ja, het is inmiddels uh, een flinke kaalslag gaande... onder het deelnemersveld bij de presentatoren. Vandaag heeft Tim Overdiek officieel bekendgemaakt in drievoud, dat hij er het beltje bij neergooit. Ja, stond zover achter. Weer hij weg. Andere presentatoren van de Radio 1 Sportzomer laten altijd helemaal niets van zich horen... maar er is een vaste, harde kern. En die zit door. En wie wint er dan? Felix Meurders. opnieuw. Hij voorspelde 16 minuut 2 en zat er het dichtst bij. Gefeliciteerd Felix. De nieuwe vraag: Ronde van Frankrijk. Wat is woensdag na de 15 Sorry, wat is woensdag na de 10e etappe? Morgen, dus de achterstand bij elkaar opgeteld van de eerste drie Rabo-renners op de ritwinnaar, dus de achterstand bij elkaar opgeteld van de eerste drie Rabo-renners op de ritwinnaar. Ja, meedoen kan via radio1.nl en eh, teruglezen trouwens ook. Hier your playhouse down van Ann Pebbles. <laughs> Pebbles? Dit is de Radio 1 sportshow. De vrouw van... Wat lach je? Nee. Dat heet ze toch? We gaan naar Gerda Koops. Ja. Ja, want het is, uh, dat is de vriendin van Johnny Hogeland. Gerda, goedenavond. Hoi, goedenavond. Ja, we bellen elke dag van de tour met jou. Dus ook op de rustdag. Ja. Uh, is de rustdag voor Johnny ook een rustdag voor jou? Uh, ja, op zich wel. Ik heb uh, ja, geen uh, toegevolgd vandaag. op zich wel een keer lekker. Ja, dat kon ook niet, want er was natuurlijk helemaal <laughs> niks. Nee. Maar uh, ga je dan ook uh, uh, op bed liggen en even de benen omhoog doen? Want morgen <laughs> nee, moet je nee, die nee. kant uit, hè? Ja, nee, ik moest gewoon werken vandaag nog en morgen ook nog. En uh, ja, nee, ik heb geen rustig gehad, hoor. Hm. Heb je gehoord van Nicky Terpsta? Ja, ik hoorde dat hij gevallen was dat hij voor, uh, toch voor controle in het ziekenhuis uh, ja is, maar ik heb er verder nog niks van gehoord. Nou, we hadden hem net aan de lijn. Moet okay. je gewoon moeten luisteren, hè? moet je gewoonte van maken s'avonds. <laughs> ja, dat zal ik doen. Uh, maar hij, uh, ja, hij maakt zich een beetje zorgen om zijn sleutelbeen. Uh, dus okay. Hij is dik, hij denkt niet dat hij gebroken is, maar wel de spieren eromheen dat dat wat problemen oplevert. Hij heeft een enorme schaafwonde, is slecht behandeld in het ziekenhuis, zegt hij. Uh, wonden niet goed schoongemaakt en zo is gehecht door, de eigen, <lacht> door zijn eigen arts. Dus het ziet er niet goed uit, want hij moet wel anders spelen natuurlijk. Ja, maar ja, goed. Ja, dat vond het uh, lastig, maar ik hoop dat hij je hersteld. herstelt. Ja, ja zeker. Uh, hij is nu, ja, hij is nu op dik onderweg naar huis. Ja, hij gaat morgen... Wat zei hij nou? Hij ging vliegen, hè? Ja. Morgen, uh, morgen naar huis. Uh, even over Johnny. Hoe, is het, um, hoe, hoe staat hij ervoor? Uh, ja, hij is ontspannen. Hij heeft vandaag lekker gerust. En uh, ik hoop dat hij morgen kan knallen. Ja, want dat was de bedoeling, hè? Morgen moet het gaan gebeuren voor hem. Ja, hij heeft uh, morgen een kruisje staan. Ja, want hij heeft in totaal, had hij, wat zei hij nou, vijf kruisjes in het toolboek? Ja, het vijf het? of zes kruisjes, ja. Ja, en dus is er nu één is er al van weg. Dat heeft hij het even geprobeerd, ging niet. Ja. Dit wordt dus de tweede. Ja, als het goed is wel. En wat bedoel je dan met knallen? Ja, uh, hij wil uh, wat laten zien. morgen. Het is morgen een mooie etappe voor hem, zegt hij. En uh, ja, we gaan het zien. Wat, wat Ik ga er in ieder geval de tv aan uh, als het erop is. Heeft hij zich vandaag opgeladen uh, voor morgen... Uh, ja, hij heeft vooral heel veel geslapen, veel bijgegeten. En uh, ze hebben losgefiets vandaag. En uh, ja, ook pers te woord gestaan. Dat is een beetje wel een rustdag, maar toch ook wel een aantal dingen gedaan. Ja, en, en dan, dan, was er, dan was er een inval hè, bij, bij de wielerploeg. Covidisc, uh, krijgt krijg hij daar nog iets van mee? Of is hij dan volledig afgesloten van de buitenwereld? Nee, het is wel echt een, een nieuwsmens. Dus hij uh, volgt het nieuws wel echt. En, uh, ja, hij had het meegekregen, maar hij heeft zoiets van, ja, nou ja, weet je, er gebeurt zoveel. Mm -hmm. Dus hij leest het wel en dan uh, leest hij morgen waarschijnlijk alweer weer wat er dan uh, aan de hand is. Ja. Maar het is niet zo dat hij het allemaal uit gaat zoeken of zo. Ja, ja. Heb je zijn column gelezen in de Telegraaf? Ja, lief, hè. Ja, hè? Wat, wat, zeg eens wat hij schreef. Ja, dat hij uh, toch in het toer vaak aan thuis denkt en dat hij me mist en dat hondje mist. En ja, dat is toch ook om moet genieten van het fijne toernooi, Omdat het ook wel een heel speciaal moment is. Ja, wat leuk dat iemand zich zo kan hechten aan een hond... die je pas hebt in het, uh, wat is het, november of zo? Ja, hij is in november bij ons gekomen. Ja, ja. Nou ja, ja. goed. Uh, hond ging niet mee, daar hebben we het al eerder over gehad, geloof ik. Jij gaat met de camper morgen richting Frankrijk? Ja, we gaan morgenavond uh, rijden we richting Frankrijk... en dan hopen we donderdag bij de finish te komen. Ja, oké. Okay. Noem, noem me één ding wat je voor hem meeneemt. Eh, uh, mezelf. Ja, dat is flauw. Nee, ik heb niks speciaals voor hem meegenomen. Oh, oké. Okay. Nou ja, goed. Uh, zit je morgen in de camper en dan hoor je hem winnen op de radio? Zou het wezen, zeg? Ja, dat zou het zijn. Dat zou zonde zijn. Ja. Zeg, uh, goede reis. Ja, dankjewel. bel we morgenavond weer even. Dag, goed. Tot morgen. Oké, okay, do. doei. Ja, het is uh, bijna 11 uur en dan eindigt deze Radio 1 Sportzomerdag alweer. En uh, Sportzomerdag, rustig in de tour, toch zat er muziek in. Klonk zo. We hoorden Erik Breuken vanochtend zeggen dat uh, juist deze dag erbij uh, net, uh, ja, net het kantelmoment zou kunnen zijn. Ja, dat zijn we verleden jaar ook twee keer.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 En hij wordt uh, vandaag vervoerd naar een Nederlandse ziekenhuis. Ja, ik, ik lig er even bij en ik word behandeld. Uh, ja, na mijn uh, drie valpartijen is het wel even nodig, ja. En dan, uh, dan heb ik een beetje vel af. Nou ja, goed, er is dan geen, uh, geen ramp. Het is een beetje vervelend. Maar... Een beetje vel af. Ik, ik buig even over de tafel heen. Kijk naar je rechterbeen. Er is behoorlijk wat vel af. Ja, ja er is inderdaad uh, wel wat meer dan een beetje eigenlijk. Maar goed... Uh... Dus even vastplakken aan de lakens en uh, zorgt dus de, uh, de lakens eraf trekken. En, uh, ja, het, is, uh, het zijn de minder leuke dingen van, uh, van een tuurrenner. Ja, We weten dus in ieder geval dat de Remy di, di Gregorio, een uh, nou, goede renner hoor, die vaak in de aanval heeft gezeten in de Tour de France in het verleden, we kennen hem al een aantal jaren, dat die is meegenomen voor verhoor. De Franse wielrenner Remy di Gregorio is door zijn ploeg Cofidis geschorst. Ja, mocht er ergens een kans komen en uh, een kans zijn die, die kansen gaan er zeker komen, dan uh, ja, hoop ik wel een keer mee te zijn. En, uh, en de vorm is goed en wie weet voor een etappe tegen te strijden. En, uh, ook al zijn de kansen klein, maar ze, ze, komen, ze komen er wel aan. Ja, het zijn alle drie de, de komende etappes zijn, zijn etappes voor de aanvallers. Dus uh, ja, hopelijk kunnen we er eentje mee zetten. Wanneer was je laatste overwinning? Ja, dat is eigenlijk veel te lang geleden, dat durf ik niet te zeggen. Weet je niet meer, of? Nou ja, ik heb in, uh, in 2009 in Japan een wedstrijd gewonnen. Ja, dus... Nou goed, in deze situatie uh, mogen ze voor mij wel een biertje. Als ik een etappe ben, win, dan uh, gaat er toch gewoon een hele dikke glimlach op staan. Want ik denk dat, dat je dan redelijk uh, iets uh, redelijk uh, historisch laat zien. Ja, muzikaal. Uh, er gaan uh... zeker jaren komen dat ik wel gewoon weer uh, klassement in de, in de in de Tour. Sorry, zat ik even door Robert Geesink heen. Muzikaal overzicht van uh, de sportdag van vandaag, was dat? Ja, Pieter van der Wielen. Voor het oog. Goedenavond. Ei. Hallo. Hallo. Je wilt, oh, je wilt natuurlijk weten wat we gaan doen. Nou, nee, helemaal niet. Oké. helemaal niet. Natuurlijk, daarom zit je ja, hier. Wat ga je ja. doen zometeen? Uh, we gaan het hebben over de AOW-vergadering in de Eerste Kamer. Dat is uh, vannacht. Dat wordt, uh, als het allemaal gaat lukken, historisch. Want die gaan instemmen met een hogere AOW-leeftijd. We gaan het hebben over Engelbert Humperdink. Want die, die geeft morgen een concert in Burma. Dat is natuurlijk bijzonder om, om daar op te treden. Ja. En we gaan het uh, ook hebben over um, de missie van Kofi Annan in Syrië. Want ja. die rapporteert morgen aan de Verenigde Naties. Ja, we hebben het vanavond ook al heel even... Uh, Gehad. Dus uh, reden genoeg om te gaan luisteren naar Met het Oog op Morgen. Zeker. En uh, de Radio in Sportszomer is er morgen weer vanaf 10 uur. Thijs van de Brink en Willemijn Veenhoven. Tot dan.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 Het Ongelooflijk. En luisteren iedere zaterdagochtend tussen half elf en elf... naar de hoogtepunten van de week in Dit is Radio 1. En het de slok en gaat weer verder. Nee, het gaat niet. Dit weekend laat je deze kans niet liggen, want wij hebben voor jou... Hallo, Kees hier. Ik breek even in voor de minder fileberichten. Komend weekend voeren we onderhoudswerkzaamheden uit aan de A13... Daarom is de A13 afgesloten tussen knooppunt Kleinpolderplein en Delft-Zuid, richting Den Haag. Vergeet dus niet te kijken op van A naar Tot snel! Door een betere doorstroming komen we verder. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan.